12 uur. Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is in Arnhem een hele stapel wapens ingeleverd. Vorige week konden mensen hun wapens langsbrengen op het politiebureau zonder straf te krijgen. En er kwam van alles binnen, zegt de politie. Huurwapens, uh, imitatiewapens, luchtdrukwapens, uh, er zit ook wat antiek bij, maar ook wat uh, echte kogelgeweren. En ook dolken, zwaarden en messen werden ingeleverd. In totaal gaat het om 178 wapens. Burgemeester van Arnhem is tevreden en wil dat er nog een keer zo'n inleveractie komt. De coronaregels in België worden verder versoepeld. Kroegen en restaurants gaan open tot 10 uur s avonds. Dat is goed nieuws voor voetballiefhebbers. Ze mogen weer samen EK-wedstrijden kijken. Binnen met max 200 man, buiten mag het met 400 mensen. Moet dan wel gereserveerd worden en ook moet iedereen een mondkapje op. En zoek je nog een nieuwe woonplek. De Nieuw-Zeelandse stad Auckland is de beste stad ter wereld om in te leven. Stad won het van de vorige winnaar Wenen. Die stond jarenlang bovenaan het lijstje. Maar omdat corona in Nieuw-Zeeland zo goed als verdwenen is... is Auckland dit jaar beste stad om te wonen. En terwijl jonge mensen hier in Nederland nog steeds moeten wachten op hun coronavaccinatie... is dat in Amerika wel anders. Daar lokken ze mensen met gratis biertjes. Je kunt zelfs geld krijgen als je een prik laat zetten. Maar dat haalt nog niet iedereen over de streep. En in de staat Washington probeert ze daarom nog maar weer eens iets anders. So you still haven't gotten your COVID vaccine. At this point, what's it going to take? The state of Washington hopes that for some people the answer might just be a little bit of free marijuana. Precies. Joints for jabs heet de actie. Vrij vertaald sticky voor een prikkie. Als je je daar laat inhenten kun je nu een voorgerolde joint krijgen. Het weer flink wat zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 26 in het binnenland. Morgen opnieuw veel zon en maximaal 26 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 the glow Headlights start the show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 Ze in marea dolores, cuando se in marea, wanneer ze in marea, su vela, cuando se wanneer marea, baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba, ta gitana, que yo siempre canta. Siempre cantare cuando se hemel cuando se de hemel kijk, wanneer ik naar de su vela cuando se naar de cuando se wanneer de hemel kijk, wanneer ik cuando se hemel kijk, wanneer ik naar de hemel baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, wanneer ik naar de hemel kijk, wanneer andare Quando sem marea dolore, quando se quema d'amore, quando sem mal la sua vela, quando sem mal la se dolore, quando sem marea dolore, quando sem chema d'amore. Cuando se enmala su vela cuando se enmala todo baila baila baila baila baila baila baila me esto ronda esto siempre canta.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 Ja, wij gaan het halen. We worden kampioen. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia! We houden van het voetbal. We gaan het tegenaan. En legioen, het laat de leeuw niet in zijn happy staan. We zijn er weer bij. Ik ben er Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. Shell Topman van Beurden is teleurgesteld over de gerechtelijke uitspraak bijna twee weken geleden... dat het bedrijf meer moet doen tegen klimaatverandering. Maar van Beurden belooft in een eerste reactie wel dat Shell sneller zal verduurzamen. Twee van de twaalf scholen waarbij de gecorrigeerde eindexamens niet op tijd waren bezorgd... hebben de post alsnog binnen. PostNL is nog aan het zoeken naar de examens van de andere tien scholen. En Nederlanders die zijn geboren in 1988 mogen ook een vaccinatieafspraak inplannen. Heeft de minister De Jonge op Twitter bekendgemaakt. Ze kunnen online een afspraak maken of de GGD bellen. Het weer nog, volop zon vanmiddag bij ongeveer 24 graden. Later in het binnenland wel wat stapelwolken. Ook morgen zonnig en nog iets warmer.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 am je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 Een ademloos gesprek. En misschien zie ik hier ooit nog het, is een keer. De straf, de romance, Então, gente...